1, 6 uur het NOS Journaal. Litsel Thomassen. EU-top over Europese begroting mislukt. Protesten Egypte lopen uit de hand en oudrechters vrijgesproken van mijn -aid. De Europese top over de begroting voor de jaren 2014-2020 is mislukt. De delegaties zijn aan het eind van de middag zonder resultaat uiteengegaan. EU-president Van Rompuy wilde meer geld voor de begroting... maar daar waren met name Groot-Brittannië, Nederland en Finland fel tegen. Op een persconferentie zei EU-president Van Rompuy... dat de besprekingen de komende weken worden voortgezet. Volgens hem lukte het volgend jaar mogelijk wel om een akkoord te sluiten. Van Rompuy zei dat er gesproken is over een gematigde begroting... waarbij Brussel elke euro zorgvuldig moet uitgeven. Premier Rutte zei na afloop dat hij het belangrijk vindt... dat er een zuinige en gemoderniseerde begroting komt. Rutte heeft de indruk dat de landen dichter bij elkaar komen. Hij noemde het belangrijk dat Groot-Brittannië binnenboord blijft. In de Egyptische hoofdstad Cairo heeft de politie traangas ingezet... tegen duizenden betogers op het Tahrirplein. Bij schermutselingen zouden ook gewonden zijn gevallen. De demonstranten protesteerden tegen president Morsi... die gisteren meer macht naar zich heeft toegetrokken. De oppositie beschuldigt de president van dictatoriale neigingen. Tegenstanders van Morsi gingen ook in andere steden de straat op. In drie steden langs het Suezkanaal zijn kantoren in brand gestoken... van de moslimbroederschap, de partij van de president. De voormalige rechters Kalpfleis en Westenberg... zijn door de rechtbank van Utrecht uit en vrijgesproken van mijn eet. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De twee hadden tijdens getuigenverhoren over de Chipsholzaak... onder Ede ontkend dat ze bevriend waren. En volgens het OM was dat mijn eet. De zaak draaide om onroerend goed op Schiphol. Volgens Chipshol-eigenaar Poot was Kalpfleisch bevriend met de tegenpartij... en regelde die dat een proces bij de rechtbank behandeld werd door Westenberg. Poot verloor die zaak. Het kabinet wil alle bezuinigingen die 50 miljoen euro of meer opleveren al in het eerste jaar voorleggen aan de Tweede Kamer. Vicepremier Ascher zei na de ministerraad dat het kabinet tempo wil maken. Ascher benadrukte dat het kabinet enorm zijn best moet doen om het regeerakkoord uit te voeren. Volgende week presenteert het kabinet een lijst met wetsvoorstellen van het vorige kabinet die worden ingetrokken. Minister Schippers is geschrokken van de gebeurtenissen in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenissen. De inspectie voor de gezondheidszorg schorste daar vier cardiologen. Volgens de inspectie is er een acuut en ernstig gevaar voor de veiligheid van patiënten. Het ziekenhuis heeft de polykliniek van de cardiologie gesloten en ook de afdeling. Schippers vindt de situatie niet goed voor de sector. Op de vraag of de inspectie wel op tijd in actie is gekomen, zei ze dat die vraag later moet worden beantwoord. Het kabinet steunt het plan om de minimumleeftijd om tabak te kopen te verhogen naar 18 jaar. Volgens staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid is iedereen in de ministerraad enthousiast om jongeren tot 18 jaar te verbieden om sigaretten en cheque te kopen. Nu mogen jongeren vanaf 16 jaar tabak kopen. De staatssecretaris denkt dat hij scholen en ouders helpt in hun pogingen kinderen van het roken af te houden. Het wordt voor ouders en scholen gemakkelijker als we alle genotsmiddelen wegnemen tot 18 jaar, aldus van Rijn. In de opstand tegen de Syrische president Assad is vandaag de 40.000ste doden gemeld. Een mensenrechtenorganisatie in Syrië heeft sinds het begin van de opstand het aantal slachtoffers bijgehouden. De organisatie zegt dat de helft van de doden burgers zijn. Verder zijn 10.000 regeringsmilitairen en ongeveer evenveel opstandelingen omgekomen. Omdat het Syrische leger en de rebellen niet alle slachtoffers melden, is het werkelijke aantal doden waarschijnlijk nog hoger. Een gedetineerde op begeleid proefverlof heeft bij een ontsnappingspoging drie mensen mishandeld in een trein. De man van 19 liep in de buurt van het station in Lelystad toen hij aan zijn begeleider ontsnapte. Op het perron sprong hij in de trein naar Almere. Zijn begeleider ging hem achterna en kreeg flinke klappen van de ontsnapte gedetineerde. Een NS'er die probeerde in te grijpen werd ook geslagen en de hoofdconducteur kreeg een vuistslag in het gezicht. Op het station Almere Buiten is de man aangehouden. In Zweden is de man die te boek staat als de grootste seriemoordenaar uit de geschiedenis vrijgesproken van de moord op twee Noorse vrouwen. Inclusief de uitspraak van vandaag is de man nu vrijgesproken van vijf van de acht moorden waarvoor hij was veroordeeld. De man bekende begin jaren negentig dat hij ruim dertig mensen had vermoord. Voor acht van deze moorden werd hij veroordeeld. Er bestond al langer twijfel over zijn bekentenissen. Zo hadden Zweedse media ontdekt dat hij tijdens een van de moorden helemaal niet in de buurt was van de plaats waar de misdaad was gepleegd. Het weer, vanavond nog opklaringen. Vannacht komt laaghangende bewolking voor en wordt het op veel plaatsen nevelig. Morgen grijs, in de middag regent, wordt ongeveer 9 graden. Zondag is het eerst grijs en valt soms wat regen. Later op de dag komt de zon soms tevoorschijn. Het wordt dan een graad of 11. ANUB ah, verkeersinformatie. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam. De opvallende files dat zijn voornamelijk de ongelukken op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarikum en Eembrugge, 6 kilometer. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De andere kant op de kijkersfile vanuit Amersfoort tussen Hoevenlaken en de Afrit Soest, 9 kilometer. Aan de A12, van Utrecht naar Den Haag, voor Gouwe 5. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Rotterdam. Er staat tussen knooppunt Gouwe en Moordrecht 2 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht, blijft alleen de vluchtstrook over. En de A76 valt op, Belgische grens richting Heerlen... bij Spouwbeek 4 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Slimme ondernemers? Dan denk je aan de man van de zeskleurige puzzel... in de vorm van een kubus uit 1980...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 bij de eurotop. De eurotop over de Europese meerjarenbegroting, die is mislukt. Premier Mark Rutte is wel blij dat er duidelijkheid is gekomen... dat er een lagere begroting komt dan de Europese Commissie wil. En Nederland behoudt zijn korting van 1 miljard euro op de afdracht aan Europa. Correspondent Tijn Sade sprak met premier Rutte... en vroeg hem hoe erg het is dat de Europese leiders er nu niet zijn uitgekomen. Oh, het is voor niemand heel erg. Ik ben ontevreden dat ik liever een top heb die slaagt. Maar het is geen ramp dat het niet in één keer lukt. Maar het is niet heel slecht voor Europa. Mago van Europa weer er niet uitkomen? Nee, dat vind ik hier niet. Dit gaat om een heel complexe discussie... waarbij je met 27 landen een 7 jaar begroting moet opstellen. Altijd beter als het in één keer lukt. Maar het is geen ramp als dat niet in één keer lukt. Oké, okay, maar er wordt lukt. al maanden uh, aan gewerkt achter de schermen. En hier zouden jullie tot concrete resultaten hebben moeten komen... Nogmaals, ik ben het niet met u eens. Ik vind het geen ramp. Ik vind, ik vind het jammer. En daarom ben ik dissatisfied dat het niet gelukt is. Want liever dat je er wel uitkomt. Maar er is niet een groot probleem als het niet in één keer lukt. En Welke garantie heeft u, welk gevoel heeft u de laatste twee dagen gekregen dat dat wel gaat lukken in februari of maart? Ik denk dat we dan eruit zouden kunnen komen. Ik heb geen garantie. Maar waarom komt u er dan ineens wel uit? Wat gaat er dan veranderen in de tussentijd? Wat je ziet is dat in de afgelopen dagen ook voelbaar en merkbaar is geworden dat posities iets dichter bij elkaar zijn gekomen van verschillende landen. Dat er ook heel goed naar elkaar geluisterd is, ook respectvol naar elkaar geluisterd is. Dus er is geen, geen, geen sfeer ontstaan van oh we gaan nog eens even hypen. Uh, en we moeten kijken of de tijd en de verdere gesprekken die nu plaatsvinden... tussen nu en een volgende top, of die helpen om dat gat verder te dichten. De Britten blijft toch altijd een beetje zeggen van... Uh, deze begroting van Europa is vooral goed voor Franse koeien. Zijn die een beetje dichter bij elkaar gekomen, die twee landen? Ik heb eerder gezegd, ik kan helaas niet verder inzage geven... in de precieze stand van de gesprekken. Omdat ik dan. In uw gevoel? Ja, maar dan, dat is gebaseerd op de gesprekken. Dan geef ik u dus inzage in de stand van de gesprekken. Dat kan ik niet doen. Daar praten we over verder met Tijn Zadé, onze correspondent. Tijn, de premier begint met te benadrukken dat het niet heel erg is. Uh, klopt dat? Nou ja, ze gaan natuurlijk gewoon door onderhandelen. En laten we niet vergeten, bij de vorige onderhandelingen, zeven jaar geleden, ook over zo'n meerjarenbegroting, toen hadden ze een top. En na die top duurde het nog een jaar voordat ze een akkoord hadden. Maar ja, ik vroeg Rutte ook naar, is het niet goed, is het niet slecht voor het imago van Europa? Zal de financiële markt ook niet bezorgd toekijken? Rutte... Uh, ...vond het allemaal geen probleem, rustig, geen paniek. Van Rompuy, uh, de raadspresident die de vergadering leidt, die zei dat eigenlijk ook. Allemaal helemaal niet erg. Het is maar de heren denk... toch niet ontgaan dat uh, twee overleggen nu in één week zijn mislukt in Europa? Precies, ja. Nou ja ik ben blij dat je dat zegt. Want, uh, maar ja, als je het de, de, de premier's hier vraagt, maar ook van Rompuy... ...natuurlijk blijven die cool, natuurlijk blijven die onbewogen. Uh, um, ze willen natuurlijk ook niet dat er nu uh, verhalen gaan circuleren in de media... over. Over wie, wel wat, euh, over wie wat wel of niet krijgt of wie er botst met wie. Maar dat is natuurlijk achter de schermen allemaal wel degelijk gebeurd. Zo hoorde ik euh, dat Angela Merkel vanochtend euh, met de Duitse media in haar hotel een ontbijt had en zij had gezegd dat de raadspresident van Rompuy eigenlijk een soort van spreidswam is. Hij probeert de, de groep van landen van zuinige landen, ook Nederland dus en Engeland, uit elkaar te spelen door eerst te beloven de landbouwsubsidies te verlagen en dan weer te verhogen omdat Frankrijk anders gaat piepen. Kortom, Angela Merkel geïrriteerd, uh, maar uh, wat ze wel binnen hebben gesleept, Nederland uh, je hebt het al gezegd, uh, ja. 1 miljard korting, dat behouden we. Want de... dat is zeker dat we dat behouden. Ja, nou ja zo zegt Rutte het. En over alle andere details wil hij niets zeggen, omdat dat zijn onderhandelpositie eventueel zou scharen. Maar over die 1 miljard zegt hij zeer stoer nee, dat is binnen. Nou goed, dan is dat in ieder geval het, het goede nieuws voor het kabinet, want dat was in ieder geval uh, de inzet. En hoe het verder is, ja, misschien moeten we de komende dagen de puzzelstukjes een beetje bij elkaar uh, leggen. Tijn, uh, voor dit moment uh, bedankt voor het verslag van de mislukte eurotop van de premier dus, premier Rutte. Gaan we naar het kabinet, het kabinet waar die premier van is. Uh, het kabinet wil namelijk de belangrijkste bezuinigingen... het komend jaar al doorvoeren. En dat zei de vicepremier Ascher, die spreekt van een enorme opgave. Hij zat vandaag de ministerraad voor, omdat Rutte dus in Brussel is. Naar de ministerraad zei Asscher dat het kabinet alle bezuinigingen... die meer dan 50 miljoen euro moeten opleveren... voor het jaar 2014 doorgevoerd wil hebben. Omdat deze regering een, een ongelooflijk belangrijke opdracht heeft. Uh, we moeten 46 miljard bezuinigen, 30 miljard die er al lag... 16 miljard die daarbij komt... om te zorgen dat de overheidsfinanciën op orde komen. We hebben daar niet zoveel tijd voor. Om dat allemaal in wetgeving om te zetten... en te zorgen dat die besparingen echt komen... moet je snel zijn om te zorgen... dat er ook een zorgvuldige behandeling kan plaatsvinden in de Kamer. We hebben ook de verantwoordelijkheid om intussen... te werken aan de structuur van de economie. Om de arbeidsmarkt te verbeteren, de woningmarkt te verbeteren... te zorgen dat we weer investeren in onderwijs en innovatie. Dat zijn allemaal dingen... U heeft gezien uh, in wat voor een gure economie we zitten. Allemaal dingen die geen uitstel dulden. Uh, we komen uit een vrij lange periode van uh, instabiliteit. Uh, we komen nu weer uit een, een periode van een half jaar zonder missionaire regering. Wij voelen de verantwoordelijkheid om dit nu heel snel ter hand te nemen. Ambtenaren sputteren nu al en waarschuwen binnenskamers... Uh, dat het eigenlijk niet doenlijk is om binnen een jaar zoveel wetgeving door de Kamer te krijgen. Wat geeft u het vertrouwen dat uw kabinet dat wel gaat lukken? In de eerste plaats gaan we dus ook opschonen. We gaan dus ook uh, het werk verlichten door een hele hoop wetten... Waar, uh, waarvan wij zeggen dat is nu niet nodig in te trekken. Heeft u enig idee welke wetten daarvoor in aanmerking komen? Ik heb enig idee, maar die lijst die zal u volgende week... door de minister-president uh, gestuurd worden. Uh, maar belangrijk, uh, we hebben fantastische ambtenaren... die heel goed weten hoe belangrijk het is dat we dit goed doen. En uh, die zijn ook zeer gemotiveerd om, uh, om goede wetten te maken... U weet, we gaan niet in één keer pasklare voorstellen neerleggen. Maar we willen juist om ook goed de Kamer erbij te betrekken... belanghebbenden erbij te betrekken... We beginnen met hoofdlijnennota's op de grote onderwerpen... zodat je ook kan horen wat er leeft in de samenleving en wat er leeft in de Kamer. Maar dat is een dubbele opdracht. Hoofdlijnennota's naar de Kamer, overleg. U wilt de uitgestoken hand, zoals de premier in het debat op de regeringsverklaring zei. Maar aan de andere kant zegt u, ja, we hebben haast. Hoe kan dat samengaan? Juist doordat je beter in één keer een goed voorstel kan doen... waar al goed is ge gepeld wat de Kamer wil... Uh, wat er nodig is om draagvlak in de samenleving te verwerven... dan kan daarna het wetgevingsproces makkelijker gaan, uh, rimpelozer gaan. En we weten door nu heel veel tijdstuk te zetten... en al die hervormingen uit te werken en met de Kamer te gaan bespreken... verdienen we straks tijd in het, uh, in het proces verderop. Prioriteren, dat is eigenlijk het sleutelwoord... Loopt u dan niet het risico dat allerlei zaken die niet financieel van karakter zijn... daardoor vertraging oplopen? Uh, wat mij betreft niet. Uh, prioriteren is iets wat, uh, uh, wat aan de orde van de dag is voor heel veel Nederlanders. We moeten keuzes maken in een tijd van schaarste. Dat geldt ook voor de regering. Maar wij hebben wel de opdracht om het land er weer sterker uit te krijgen. En dat betekent in de eerste plaats die financiën onder controle krijgen. Uh, het huishoudboekje weer op orde. Daar hebben we de voorstellen voor in het regeerakkoord... U weet, die moeten allemaal nog worden uitgewerkt. En bij die uitwerking kom je vanzelf weer op vraag van... God, wat betekent het voor koopkracht? Wat betekent het voor de economie? Daar kunnen we nu geen tijd mee verliezen. Veel van die besparingen die gaan al lopen vanaf 2014. Dus wij willen dat ook doen. En dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt. Vicepremier premier Lodewijk Asscher was dat in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. De broers en de zussen van de vermoorde Marianne Vaatstra... vertelden zojuist hoe zij hun week hebben beleefd. Dat deden ze bij Omroep Friesland. U hoort zo hun verhaal. Bij de ANWB, de verkeersinformatie is Wijnand Zwaan. Wijnand, een grote file, Eindhoven, Maastricht A2. Wat is daar aan de hand? Bij de Alfred Valkenswaard, 8 kilometer inderdaad. Nou, we hebben daar geen speciale oorzaak voor gevonden dus. Maar goed, we blijven speuren. Verder een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voorknopend Rijnsweert, 8 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de A44 richting Den Haag loopt vol na een ongeluk bij Sassenheim 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Beleggers hadden dit jaar flink kunnen scoren... want Air France, KLM, Brunel, Egon en Arcades schoten met tientallen procent omhoog. Maar ja, zo simpel werkt dat natuurlijk niet. Er waren genoeg fondsen die naar beneden denderden. Beleggers zoeken elkaar namelijk één keer per jaar op in Amsterdam... om de wonden te likken en zonnig naar de toekomst te kijken. Louis Dekker. Op de dag van de belegger draait het eigenlijk niet om de belegger, maar om de bedrijven die iets willen slijten. En dus wordt er veel uitgedeeld. Dag meneer. De een strooit chocoladeletters. Wilt u een lekkere chocoladerente? Een chocoladeletter, geen S, geen L, maar een 5. Maar een 5 van de 5%. Als ik u mag inscannen, dan krijgt u van mij de rente en ook een nieuwsbrief elke maand. Scan mij maar in. Bliep. Ja, hij bliep er niet, hè? Nee, nou, ik noteer het nu en dan krijgt u van mij de rente. Een ander doet het met folders en brillen. Ja, omdat deze brillen een zonnige visie op de beurs geven. Ah, Ja. ik zag hem al aankomen. Ja, precies. Hier, krijgt u er ook eentje. Veel plezier ermee. En dan is er ook nog een creatieve geest die appeltjes uitdeelt. Ook een appeltje? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het zullen wel appeltjes voor de dorst zijn. Wilt u een appeltje voor de dorst? Want u dacht zo'n folder... Dat is zo afgezaagd. En de mensen kennende die nemen een tas vol fos mee naar huis die ze daarna thuis leegkieperen. Dus vandaar appeltje worden dorst. Ze vliegen eruit werkelijk. Ja, ze zijn gratis. Dat is ook zo. En we hebben ze ook van: ja, ik heb drie of vier kinderen. Mag ik er nog wat meer? Nou, je neemt ze maar mee hoor. Allemaal prima. Eigenlijk is het een dagje uit, hè? Dat zien we inderdaad zo, hè. Ja. En uh, het is elk jaar weer een, uh, een leuke dag. Cor en Henk uit. Harts van Particuliere beleggers. U bent geen lid van een beleggingsclub zoals, ik noem maar wat... de Lachende Goudvis, de gissenmissen, de Oude Sok, de Strijkstok, het Luchtkasteel. U kent ze allemaal wel, eens? Nee, nooit geweest. Uh... Nooit geweest. Nee, waarom niet? De ervaringen van dat ik hier en daar van hoort... het zijn niet zo'n geweldige ervaringen, eigenlijk, van de qua rendementen en dergelijke. Dus uh, of dat hem echt bijdraagt aan de, de resultaten, dat uh, heb ik zomaar twijfels over. Ze zeggen ook altijd, voor de gezelligheid. Dat is misschien waar, maar uh, ja. in principe gaat het om de rendementen. Rendement, nu het woord toch gevallen is... Heeft u al een beeld van 2012? Ik zit ongeveer op hetzelfde niveau als het begin dit jaar. Heeft u aandelen KPN? Ik heb uh, aandelen KPN gehad, maar ik heb ze uh, voortijdig uh, verkocht. Rendement min 49 procent? Dit jaar was het heel slecht, ja. Die aandelen heeft u dus de deur uitgedaan, ja. maar nog te laat? Te laat, In de hoop van jongens, het komt vast nog wel goed. hele andere tak van sport. Heeft u aandelen Air France KLM? Uh, niet meer, wel gehad. Dat is nou jammer. Dit jaar rendement plus 66%. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ja. zie uw ogen groeien. Te vroeg verkocht. Oh, dat kan altijd natuurlijk. Hè. Je kan nooit uh, alle voltreffers meenemen. Natuurlijk, hè. Dus, uh, maar ja, als je op, uh, voor dit jaar op uh, ja, een positief rendement zit... Ik denk dat je dan, uh, dan heb je het goed gedaan. En is dat gelukt? Nog niet gelukt, maar we hebben nog een maand. Dat is voor mij gelukt, ja. Ook Henk en Gerben zijn bezig met hun jaarlijkse uitje. Ja, ja. We komen speciaal voor bij elkaar één keer per jaar om hier naartoe te gaan. Normaal gaan de dames dan de stad in. En dan zien we elkaar bij het diner weer, hè? En wat zijn de dames nu aan het doen dan? Nu zijn de dames gewoon thuis in ieder geval. Ja, u heeft niet zo goed gescoord dit jaar dat een dagje PC Hoofd erin zat. Uh, voor mij niet. Nee, dat is ook blij dat ze thuis blijven nu. <laughs> Hoeveel vermogen heeft u belegd? Uh, ongeveer een half miljoen. U moet met dat vermogen in de gaten hebben gehouden dit jaar. Gaat het de goede kant op of de verkeerde? Het is, uh, ik er wel een beetje, maar ja, het is niet anders. Wat zit er in uw mandje? Uh, van alles, een heel breed pakket. Brunel, plus 62 procent? Nee, die heb ik gemist. Egon, plus 51 procent? Nee, ook gemist. Arcadis. Arcadis heb ik ook niet. Plus 48 procent? Ja, ja. ja dat zijn de goede, hè? Heineken, plus 40. U heeft er geen einde, hè? Nee, die heb ik allemaal niet. Nee nee, nee, nee, nee. Daar heb ik niet van geprofiteerd. Maar dat is vaak zo. Je bent meestal te laat. Vopak? Fopak heb ik ook niet. Ik hou ermee op. Ja, dat zou ik zeker doen. wijsneus <laughs> Louis Dekker was dat onze verslaggever... met allemaal beleggers op de Dag van de Belegger. De drie zussen en twee broers van Marianne Vaatstra... hebben zojuist hun verhaal verteld bij Omroep Friesland. Ze haalden herinneringen op aan hun jongste zusje... die 13,5 jaar geleden werd vermoord. Afgelopen zondag werd verdachte Jasper S. gearresteerd... na een grootschalig DNA-onderzoek. Zus Rennie vertelt dat na zondag alles is veranderd. Na je is alles anders. Het had 13 niet lang een, een, een groot drama uh, en, en Ze gaan hem nu oppakten. Er is een einde. Dat, dat zal nog lang worden. Er zal nog van alles achter mij komen. ik wie wij geen weet van haar. Maar het, het is nou zeker dat een einde aan de zaak komt. En, en, en daar gaan we 13 niet lang op wachten. Het is een groot drama geweest, maar er is nu een einde. Er zal nog van alles bekend worden waar de familie nu nog geen weet van heeft. Maar het is nu zeker dat er een eind aan de zaak komt. Tot opluchting van de broers en zussen. Want de afgelopen 13 jaar is de familie vaak geconfronteerd, ook onverwacht... met allerlei nieuws over de moordzaak en allerhande complottheorieën. En dat heeft hun leven flink beïnvloed, vertelt zus Ineke. Behoorlijk. Want we gingen daar totaal geen invloed op. En dan denk ik mensen haar op. Hij doet dat net. En we hadden uh, mensen vregen van alsjeblieft harder mij op. Ik nou, we... te, te, te gek vond. Ja, het, het, we voelen verschrikkelijk. Maar we doen gisteren <coughs> niks onderaan. En toen uh, was daar echt net de bod met de boeten komen. want het kan echt wat die beroept werden. Op een gegeven ogenblik zeiden ze dan. Uh, ja, je wollen net dat het opgelost werd en sokkerdingen krijgst dan voor de voort. Nou, dat is wel zo gruwelijk. De familie was er erg gelukkig mee dat veel buurtgenoten hebben meegewerkt aan dat DNA-onderzoek. En toen er een match bleek te zijn, durfden ze het bijna niet te geloven. Nou, dat weer sa zo ongelooflijk. Dat je Dijs, Manje, Tizi, waasje. nog een paar keer denken, is het wel echt? Is het wel echt? Wilma woont in Oudwouden en zij kent het gezin van de verdachte. En ze heeft ook wel eens met de verdachte gesproken. Ik hou volgens mij een ja. Maar ik ken hem net heel goed, maar sidelings ken ik zo. Ja, het is een Kun je komen, maar kwam er wel eens Maar ja, ik vind zijn familie verschrikkelijk. Als het tot een rechtszaak komt, hoopt broer Freddy alles te horen wat er gebeurd is. Hij verwacht dat aan te kunnen, omdat hij al zoveel bizarre en gruwelijke details heeft gehoord van de politie. Ja, in in een reffiniteet, weten we alle bizarre gruwelijke details, hebben, hebben we van, de, van de politie. Maar er zijn nog, nog bepaalde dingen, van, wie toch wel weten willen, van van hoe is dat ging, hoe had ze moeten, moet, uh, uh, hoe had het bazard hammerij te krijgen en, en, en dergelijke. Dat soort vragen. En dat is je ons nog. Is ze vrijwillig meeging, ja of nee? Nou, voor mezelf word ik het net nee. En Dat ze vrijwillig meeging is, want Marianne kende, nee. Freddy verwacht niet dat Marianne vrijwillig is meegegaan met Jasper S. Wat werd beaamd door de andere broer en zussen. Familie verwacht dat het nog lang zal duren voordat de rechtszaak zal beginnen. Ze hebben dus hun verhaal verteld vanmiddag bij Omroep Friesland. Het is zes minuten voor half zeven. Een week lang waren prins Willem-Alexander en prinses Maxima met de grootste Nederlandse handelsdelegatie ooit in Brazilië om zaken te doen. Brazilië is nog steeds een groeiende economie en daar wil het Nederlandse bedrijfsleven graag van mee profiteren. Of dat, geluk is, of dat gelukt is, dat was de vraag die Menno Reijmeijer stelde aan het paar. Ja, dat moet de toekomst uitwijzen. Ik bedoel, er zijn uiteraard hier uh, mooie contracten getekend. Mooie uh, MOU's en mooie letters of intent. Uh, maar er zijn ook afspraken gemaakt voor vervolgreizen: uh, reizen van Brazilianen naar Nederland. Uh, nieuwe uh, afspraken hier in Brazilië. Dus wat dat betreft uh, zal de toekomst uh, uitwijzen of deze missie een succes is geweest. Ik denk dat de positieve sfeer die deze week hier geheerst heeft met uh, meer dan 170 bedrijven en instellingen. Dus waar ook nadrukkelijk de wetenschappelijke instellingen, de universiteiten en de hogescholen een, een grote rol hebben gespeeld. De kennis-economie die we exporteren, bedrijven en kennisinstellingen. En daarbij geholpen door de overheid. De gouden driehoek hebben hier een hele belangrijke rol gespeeld. En ik denk dat uh, dat uh, de meerwaarde is van dit bezoek. En ik denk dat we in de toekomst zal uitwij uitwijzen dat dit een goede formule is geweest. Nu wordt het land overspoeld met handelsdelegaties, want het, het goud li lijkt hier op straat ongeveer te liggen. Uh, u kent regio goed, u bent u trouwens beide al uh, veel vaker geweest. Maar waarom zouden Brazilianen voor Nederland kiezen, voor Nederlandse bedrijven? Nou, een, een fantastische woord die ik heb gehoord in deze reis was betrouwbaarability. Dus uh, uh, ik denk dat dat is uh, misschien wat voor Brazilianen, Nederland uh, is daardoor gekenmerkt. Hè? Dus dat we een betrouwbare partner, een efficiënte partner een, een partner, een partner die ook niet alleen maar wil uh, nemen, maar ook uh, wil geven en delen. Ja. Uh, dat is wat mijn man net zei, het, uh, het kunnen delen van een kennis economie, ook uh, kennis ook samen bouwen en, en uh, samen kunnen bouwen uh, op de toekomst. Dus uh, dat is één. Ik denk dat er natuurlijk zijn er heel veel missies die uh, naar Brazilië komen, maar de omvang van deze missie was groot. Het feit dat uh, ook uh, kennisinstellingen waren was ook heel bijzonder. Dat heb ik echt van Bra Braziliëne echt gehoord. Het feit dat ook uh, ...die andere, andere delen van de koninklijk ook aanwezig waren. Hè? De premier eh, van Aruba was hier. Hè? Die zijn onze eh, deur natuurlijk naar, de, naar deze Amerika waren. Dat, dat is ook eh, iets dat eh, heel anders eh, was dan bij andere eh, missies. Het probleem hier is natuurlijk ook de regelgeving, de bureaucratie, eh, corruptie. Heeft u daar nog over gehad met de autoriteiten die u heeft ontmoet? Ja, we hebben wel met vers verschillende ministeries uh, veel gehad over de regelgeving. Uh, je hebt gehoord over de, de perenimport uh, uh, vanuit Nederland naar, naar Brazilië. Uh, Aardappelen bijvoorbeeld. In de laatste tijd zijn er honderd en uh, nog honderd meer producten die echt uh, met tarieven uh, nu uh, ingebracht moeten worden. Daar hebben we het ook over gehad. Ook andere issues. Uh, absoluut, alles is uh, ter sprake gekomen. Tot slot... Um... De reis begon um, met een bericht over uw broer. Um, wat ik u wil vragen, is er sprake van een lichte verbetering? Ja, het was een, een uh, bericht wat de RVD namens onze familie heeft uitgegeven. En uh, u kan ervan uitgaan dat het echt namens de hele familie is... En uh, zoals uh, al beloofd meerdere malen... zou er een, uh, een uh, mededeling gedaan worden... zodat er een significante verandering uh, waargenomen was. Dat was het geval. En het volgende bericht hierover zal weer komen... na een volgende significante verandering. Dat zei kroonprins Willem-Alexander. Hij was in gesprek met Menno Reemeyer. En dan is het nu hashtag tijd voor Joost. Yes, Bert, goedenavond. Vanavond start WNL met een nieuw tv-programma. Het heet Vrijdag met Vrienden. Jij gaat natuurlijk kijken, Bert. En het is op Nederland 3. Okay. half 9. We zetten hem aan. Je zet hem aan, perfect. Ik zit er ook voor klaar. Uh, het concept is daarin dat een BNR een aantal vrienden meeneemt die over het leven van die BNR in gesprek gaan met Eva Jinek. En het punt is dat we komen eigenlijk om in de vrienden op Facebook, Hives, LinkedIn, Mail en Twitter. Maar wie zijn nou eigenlijk nog je echte vrienden? Daar draait het om. En ik zeg in feite is die digitale verrijking van ons ook absoluut een verarming. Uh, daar kunt u op uh, gaan reageren. Uh, Bert ook, maar u ook. Uh, jazeker, uh, digitaal kan het ook op Twitter. Namelijk met hashtag eens, zoals Bert zei, of hashtag oneens. Maar ook maalt-to-maalt kan het 0800 1121, 21. Dat is gewoon de telefoon. Een beller is sneller. Maar we gaan eerst naar het NOS nieuws en daarna komt avondspits. Tot zo.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 Samen succesvol sociaal ondernemen. De ORA-autoverzekering. Sluit hem nu af met 15% korting op ORA.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is ruim een minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy Fantijn. De Europese top over de begroting voor de jaren 2014-2020 is mislukt. De delegaties zijn aan het einde van de middag zonder resultaat uiteengegaan. Op een persconferentie zei EU-president Van Rompuy... dat de besprekingen de komende weken worden voortgezet. Volgens hem lukt het volgend jaar mogelijk wel om een akkoord te sluiten. Van Rompuy zei dat er gesproken is over een gematigde begroting... waarbij Brussel elke euro zorgvuldig moet uitgeven. Premier Rutte zei na afloop dat hij de indruk heeft... dat de landen dichter bij elkaar zijn gekomen...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 En minister Schippers is geschrokken van de gebeurtenissen... in het Ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse. De inspectie voor de gezondheidszorg schorste daar vier cardiologen... omdat er een acuut gevaar voor de veiligheid van de patiënten zou zijn. De afdeling cardiologie is voorlopig dicht. Schippers vindt de situatie niet goed voor de sector. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Op dit moment in het zuidoosten van het land nog wat motregen. Verder is het droog en in het noorden en noordwesten is het ook opgeklaard. Uh, hier en daar ontstaat nevel of zelfs mist. Dat zien we vooral op de Veluwe. En vanavond en vooral vannacht zullen we dat met name in het noorden van het land zien. Daar houden we opklaringen. De rest van het land bewolking. En in het zuiden kan wat regen vallen. De minimumtemperatuur loopt het een van 6 graden in het zuiden tot 3 in Groningen. Morgen dan in het noorden misschien een klein beetje zon... maar verder is het grijs en de motregen in het zuiden wint langzaam terrein. Het bereikt het midden van het land en misschien laat op de dag ook wel het noorden... maar de activiteit gaat er wel een klein beetje uit. Het wordt 7 tot 10 graden en er waait een matige wind uit het zuidoosten. Zondag draait de wind naar zuidwest. Neemt toe, hard in elk geval langs de kust, windkracht 7. Het is zeer zacht, het wordt 12 graden. En verder hebben we bewolking en wat regen. Later op de dag misschien een klein beetje zon. Na het weekende wordt het kalmer met de wind. Het blijft wel licht wisselvallig en de temperatuur... Temperatuur gaat weer omlaag. ANB, verkeersinformatie. De meeste file's staan nog op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Verder valt nog op de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor de afrit zwaard 8 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor knooppunt Gouwe 5. Dat komt er een ongeluk op de A20 naar Rotterdam bij Moordrecht. Daar staat 2 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht, voorknopend Rijnsweert, 5 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Het digitaal tijdwerk is een verarming... Ja, vrienden van Avondspits, u kunt zich digitaal en telefonisch melden. Welkom. Bel WNL 0800 1121. De digitale snelweg verrijkt ons met snelheid, comfort... en hij overbrugt gigantische afstanden waar we niet meer zonden zouden kunnen... Maar is het echt alleen maar een verrekking? Onze kids worden dommer, ze kunnen alleen nog dingen opzoeken. Avonden zitten we te chatten en whatsappen. Een goed gesprek is er niet meer bij. Het leven is een vluchtige zoektocht naar een reply of direct message geworden. We zijn verslaafd aan onze iPhone of laptop... en we denken dat follower al 64 een nieuwe vriend is. Maar stacy 64 slaat geen arm om je heen en staat straks niet aan je graf. De online maatschappij stomt af... en toch steken we er meer dan de helft van onze dagen tijd en aandacht in... Had het goede doel gewoon helemaal gelijk toen ze zongen... vriendschap is een illusie? Het digitale tijdperk is een verarming. Bel WNO 0800 1121. Een goedenavond, een half uurtje, stellingmakerij, dat bent u van ons gewend. Tot zeven uur is dit avondspits en u kunt meedoen, zeker ook digitaal. Hashtag eens, hashtag oneens gebruiken. En laat uw reactie maar eens horen. Uh, dat kan ook via de telefoon, de mild to mild, uh, manier. Dat is 0800 en de lijnen staan al vol. Blijft u vooral wel proberen, ook al zijn we in gesprek... want het komt vanzelf weer een lijntje vrij. Henos zegt tegen mij op Twitter... een oud-Chinees spreekwoord zegt dat hij die meer dan vijf vrienden heeft... geen vrienden heeft. Hashtag Eerdmans. Paul Kemper zegt hashtag oneens. Ik heb via sociale media juist vrienden opgedaan... die ik anders nooit ontmoet zou hebben. En Flip Schreurs zegt neo Joost: digitale vrienden zijn geen verarming... maar je wordt gewoon nog eens dubbel zo rijk. Matthijs Noord zegt... eens, helemaal mee eens, ik sta, je sta... Sta je in een lift of metro, zegt niemand je gedag, omdat ze muziek luisteren... of met hun vrienden, tussen aanhalingstekens, praten. Het digitale tijdperk is een verarming, zeg ik. Martijn de Vreze, Amsterdam, de eerste beller. Ja. Martijn. Ja, hoi. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Ik vind de digitale media, uh, waaronder Facebook, juist een verrijking. Uh, met je echte vrienden spreek je af in een café of je gaat even stappen met ze... of je gaat uh, lunchen. Met je gezin spreek je thuis rond de eettafel... En in de ochtend bij de ontbijttafel uh, je digitale vrienden. Ja. Daarmee heb je contact uh, overdag. En die reageren op postjes die je plaatst. En die ja. luik je of, of niet. Ja. En uh, dat vind ik dus absoluut de verrijking. Jij vindt het totaal verschillende vriendschappen, zeg je. Ja. Ik weet niet hoe oud jij bent. Ik ben uh, drie, nee, uh, 46. Je ja. Ja, schat het even verkeerd in. Maar, uh, nee, ja. nee, precies. Maar, maar dan heb jij ook de niet-digitale wereld, uh, net als ik, uh, goed gekend. Maar... Ja, en het mooie is, is uh, vrienden die ik had uit de niet-digitale wereld, die heb ik zelfs weer ont, uh, herontmoet uh, via de digitale wereld. Dus heb ik binnenkort een afspraak uh, met iemand, Kijk. een studievriend. Die ik van de HAO nog kende, van 25 jaar geleden. Ja, ja, dus het is dus een verrijking. Ja, uh... ja, ja, dan is het een verrijking, ja, absoluut. zeg je gewoon. Ja. Nou ja, ik vind het vooral een verarming, omdat je ziet dat we wat, wat afstompen. Hè? Want de avond dat jij zo zegt: uh, fysieke vriendschappen ontmoeten, dat gebeurt minder, denk ik, omdat mensen digitaal uh, de hele avond bezig zijn aan het nou... refreshen, tot, tot z'n wegen. Kijk, als je, als, je, als je je vrienden minder tegenkomt, dan komt het meestal do, door een gezinssituatie bijvoorbeeld. Dat je ook kinderen hebt, dan moet je ook aandacht aan besteden. Het is wel zo dat je niet bijvoorbeeld. We hebben wel duidelijk afspraken nu dat je niet de hele avond met je telefoon zeg maar, uh, nee. bij de tv zit. Als je samen met de tv kijkt. Dus dat is een kwestie van afspraken maken. Ja. En dan kun je dat heel goed gescheiden houden. Oké, okay, Martijn. Gescheiden houden, die wereld zeg je. Dank je voor het bellen. We gaan Andreas Naber, dat is onze tweede bellen namelijk. Alkmaar, goedenavond. Hallo Joost, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben 65 jaar, ik maak driftig gebruik van allerlei sociale media. Maar ik vind het verarmende schijnbewegingen bij de totstandkoming van echte vriendschappen en echte relaties. Dat betekent dat ik het eerder een hobbel vind dan een, uh, een progressieve... Versteviging van, van vriendschappen. Er zijn uitzonderingen. Maar meestal vind ik dat iedereen is afgeleid. Oppervlakkiger wordt. En bezig is met apparaten. Eh, die dan de echte totstandkoming van goede gesprekken. Face-to-face -face contacten. En daarop rustende vriendschappen. Uh, die tot stand komen, verhindert. Dus, ja. mee eens. Mee eens, uh, hashtag eens, dankjewel André of Naber. Jeroen Riesubeek uh, zegt mij... Je uh, eerbans penvrienden stonden toch ook niet af destijds. Henk Ritmeister en uh, ik maar denken dat wij echte vrienden waren, Joost. Wat een teleurstelling. Echte vrienden maak je... IRL in real life, bedoelt hij online faciliteert? En Joost Wisseling zegt, uh, mee eens, beter één vriend een hand geven dan tien vrienden in de cloud. Wat zegt u? Is het digitale tijdperk een verarming of puur en alleen een verrijking? U kunt bellen 0800 1121, ik hoor uw reactie graag. En live lees ik ook de tweets voor die u allemaal stuurt op hashtag eens en hashtag oneens. Marco De Haan uit Schellingwoude, goedenavond. Goedenavond, Joost. Uh, jou met Marco. Uh, het betreft uh, geen verarming, nog een verrijking, maar het is slechts een aanvulling op uh, je sociale contacten, je netwerk, wat je al, al hebt ja. in je leven. Uh, voor een hele grote groep mensen geldt het natuurlijk niet. Er wordt vanuitgaan dat iedere burger maar een computer heeft, wat natuurlijk helemaal nog niet het geval is. En dat zal ook niet gebeuren. Uh, dit dreigt echt een grote achteruitgang voor een grote groep mensen die... Uh, Eigenlijk een groot gebrek hebben aan persoonlijk contact, zowel privé, maar in het bijzonder ook in de contacten met uh, overheids- en hulpverleningsorganisaties. Oh, ja. Want uh, ik gebruik natuurlijk die digitale bestanden, en het is voor een, iemand die al heel moeilijk contact legt of een uh, beetje sociale teruggetrokken leven ligt, heel moeilijk om zijn persoonlijke situatie aan een ambtenaar of een hulpverlener bekendbaar te maken en die dat dan vervolgens in een digitaal systeem plaatst, ja. waar dus je leven lang zeg maar weer mee wordt geconfronteerd. Met wellicht uh, foutieve vermeldingen in allerlei bestanden. Ja, dat zou je goed. Nou, ik vind het interessant wat je wat je nou naar boven brengt. Want kijk, heel veel burgers klagen natuurlijk veel sneller bij de overheid via de via de mail. Of op andere manieren, via websites. Maar dat kan zeker een remming zijn als daar. Hè, in in e mailverkeer je heel vaak onduidelijkheden die ontstaan. Verwarring, eh, ook ontevredenheid, grote eh, misverstanden. Is dat ja. niet ook een verarming hè? Dat je dat, dat je dat tegenkomt, terwijl je als je een gewoon gesprek met een burger zou hebben als als, als overheid, dat je veel sneller elkaar begrijpt. Ja, ja precies, en dat is juist de tendens vandaag gedacht, dat we weer een beetje terug moeten naar maatwerk in de in de in de contacten met de hulpverlenings- en overheidsinstanties. Zodat er wat meer, want uh, geen één burger is hetzelfde, je kan niet allerlei wet en regelgeving uh, ja. algemeeniseren en op iedereen van toepassing doen zijn. Dat is gewoon onmogelijk. En nee. dat is wat er jarenlang lang dus mis is gegaan. En wat dus met de digitale snelweg nog is... Uh, wordt benadrukt dat je een hele grote groep mensen krijgt... die op achterstand worden gezet hierdoor. Nou, dat zeg je goed. Marco de Haan, dankjewel je wel. dus. Echt, uh, ja, vriendschappen krijg je niet digitaal. Dat, zijn, dat zal altijd een real life moeten blijven. IRL, zoals dat gezegd wordt op Twitter. Ik zeg, het digitale tijdperk is een verarming. Uh, Ton de Vries zegt, uh, Eermans bent ermee oneens. Heerlijk, geen verjaardagen, wel dagelijks contact met leuke mensen. Ja, precies, dat is het eigenlijk. Je verschuilt je, in je eigen, op je eigen bank. Uh, Paul B. Uh, zegt deels mee eens, Eerdmans zijn vrienden en bekenden en ik ben erg blij met de digitale mogelijkheden. U kunt laten weten wat u ervan vindt op hashtag eens of hashtag oneens. Um, zo meteen spreek ik met Marjolein Anteunis. Zij weet er alles van. Ze studeert uh, communicatiewetenschappen of heeft ze gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Dus ze weet er heel veel van wat, wat dit onderwerp betreft. Is het digitale tijdperk een verarming of een verrijking? U mag het zeggen op 0800 -121. Piet van Es uit Nijmegen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, ik ben een fel tegenstander van internet. Ik heb ook helemaal geen internet. En vrienden heb ik altijd ontmoet buiten de deur. En dat lijkt me het beste. Ja, toch zijn er veel mensen die, die, die, die trouwen. Heel simpel. Ik ken ook vrienden die zijn getrouwd via, kun je zeggen, op internet... Ja, dat kan. Ik bedoel, daar moet iedereen zelf weten. Ben je zelf ook verantwoordelijk voor? Maar ik zou zeggen, jongens, ga eruit. Ga ergens een biertje drinken. Of ga met, met z'n allen ge, gezellig voetbal ja. kijken. Of... Ja, maar dan sta je een biertje te drinken in de kroeg... en dan staat de helft nog te, te, te, te, te whatsappen. Van waar blijft de andere vriend enzovoort? En wat zie ik op Twitter? Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, van Twitter heb ik ook helemaal geen verstand. Ik heb zelfs geen mo mo mobiele telefoon. Heerlijk, je wordt ook niet lastig gevallen wanneer je het niet wil... Ik heb alleen een vatstelefoon en de belt u nou mee. Ja. Heerlijk. <laughs> Oké, okay, Piet, hou dat zo en blijf op <laughs> okay. bellen. Oké. Okay. Blijf wel een avondspits, dat betekent 0800 draai en dan 1121 komt u gratis binnen. Peter Klein zegt mij, hashtag eens, in stilte leer je vrienden kennen. En sociale media zijn slechts onderhoudend waarbij je bij last gewoon kan ontvrienden. Ja, vindt u niet, luisteraars, dat we verslaafd zijn aan dat, uh, aan dat, aan dat digitale tijdperk. Ik, ik merk het bij mezelf, wil ik hem af en toe gewoon helemaal wegleggen. Maar op vakanties, we komen eigenlijk niet meer toe aan het gewone, gewone genieten. Dat hoort er ook allemaal bij in dat digitale tijdperk. En ik denk ook aan de kinderen, hoe die opgevoed worden. Dat is volledig digitaal, snap ik ook. Is de Toekomst, maar het betekent wel dat ze inderdaad zonder laptop niet meer kunnen functioneren. Is dat een manier uh, om, uh, om ons onderwijs in te richten? Ik vind het een vraag en u mag het antwoord geven, zoals Mike, Mike Philipsen uit uh, Gordigem. Mike, ja, goeie, goeie, uh, ja. Ik, ben, ik ben het met je oneens eigenlijk. Uh, ik denk dat het op zich Het is wel een verrijking voor, voor uh, je, je, je kunt er heleboel informatie opzoeken op internet en ook uh, die sociale media, die geven dan wel wat. Wat, uh, ja, wat afleiding voornamelijk. Maar je ziet wel dat de, de, de vermeende problemen, dus die, die verarming, dat ontstaat eigenlijk door dat mensen nog echt in opgevoed moeten worden. Ja. En dat, ja, mensen die gaan op een, vaak op een hele verkeerde manier mee om. En ik moet zeggen dat mensen van mijn generatie, ik ben 47 inmiddels, maar uh, redelijk uh, al vijfde en een jaar met die, die digitale ellende bezig, zeg maar, um, dat een hele hoop van mijn generatiegenoten zich ervoor hebben afgesloten. En dan hebben ze kinderen. En ze leren die kinderen daar dus niet mee omgaan... omdat ze zichzelf er niet mee hebben leren omgaan. Ja. Dat, dat vind ik een slechte ontwikkeling. Dus het kan een verarming zijn, maar het kan een, Ja, ik zeg, het is natuurlijk altijd een verrijking. Ik bedoel, we weten allemaal, anders zouden we het ook niet gebruiken met elkaar. Natuurlijk is het digitale tijdperk een verrijking. Maar het, het, het, het, de verarmende aspecten, aspecten, die verliezen we uit het oog. Er zijn, de, de, de, de verarming de, de, wordt, wordt heel veel uh, gehyped en dat gaat natuurlijk erg makkelijk via Twitter en Facebook dat een, een product lekker gehyped kan worden en allerlei, ja ik noem het soms maar so, zogenaamde sociale media, want ja, dan ga je alles, alles liken, maar het heeft eigenlijk voornamelijk een commercieel doel, ja. dus dat is niet ja. echt het, een verrijking, het, ja. ja, ik, Ook een ik, ik zie het zelf een beetje als, als, als, als amusement en dan, dan zit je een beetje met je Facebook inderdaad te spelen en, en, en te kijken, maar het, ehm, um, ja, voor mij voor mij heel oh, Precies. precies. Het voegt eigenlijk minder toe dan je eigenlijk, eigenlijk verwacht. Dank je, Mike. Bedankt, we begonnen met Oneens. Ik denk dat we toch dichter bij elkaar zijn gekomen. Althans met Mike. Marcia Freke zegt Oneens. Je moet niet verslaafd worden aan sociale media. Maar dat, dat is niet goed. Maar het digitale tijdperk biedt wel mogelijkheden zoals ruimtereizen. reizen. En Alexander Smit zegt dat het digitale tijdperk is juist een verrijking van communicatie... en aanvulling op ouderwetse communicatievormen en vriendschappen. En is het dus met hashtag Oneens. Mijn stelling, het digitale tijdperk is... Een verarming. Goedenavond, Bob Hoos uit Vlaardingen. Ja, nou uh, Joost, ik, uh, ik heb je wel eens eerder gemeld uh, toen mijn tijd over die docenten. Dus ik zal het maar even houden. Weet je wel, die, die, die mail die heb ik nog keurig terug van jou gekregen. Maar even los daarvan, dat gaat het over een ander onderwerp. Ja. Goed. Ik heb, uh, als ik nou vanavond heb je naar mijn schaakvereniging loop, dan ga ik puntenstelling doen. Mensen op de fiets met mobiel. Ik heb zelfs mensen door het rode licht zien lopen met een kinderwagen met een mobiel. Mm -hmm. Nou, dat zal tot niet verrijking zijn voor de maatschappij. Goed punt. Ja, goed punt, Bob. Uh, ik denk dat je dat, dat gevaarlijk is. Het is niet alleen uh, dus een verarming, nee, het is maar echt maar dus ook nee, gevaarlijk. We zitten blijkbaar in een andere wereld, heb ik het idee. Ja, de tweede wereld, hè? de digitale wereld, is een andere wereld. Nou ja, goed bro. ik heb meisjes voor mij, ik zit dan al, als docent, ik heb u toen die mail gestuurd, als, er, staan, er staan nog geen eens 50, 50 meter van elkaar af. ja en dan kunnen ze toch ook met elkaar gewoon praten, maar ze zitten met dat ding. Ja, dan blijft er tussenin staan. En in de trein, als ik naar Rotterdam ga, dan zitten ze ook met dat ding. En jij, heb je, ben je helemaal digi-digibet? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik doe, Nee, ik, kijk, het is, het is handig als ik bijvoorbeeld een lekker band krijg en ik moet naar mijn school, ik moet mijn concierge opbellen bellen, dat ik voor de glas moet staan. Ja. Dan heeft het zo... Maar het is wel niet zo dat wij dat altijd dat ding moeten gebruiken. Precies. We slaan een beetje door. Bob, dankjewel. Bob Hoos, ja. uh, we, zijn het, we zijn het erover eens. We gaan naar Marjolein. Marjolein Anteunis. En dan, uh, zij is, wat ik net zei, ze studeert niet. Ze is communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Tilburg. Specialiteit sociale aspecten van de nieuwe media. Goedenavond Marjolein. Goedenavond. Marjolein, reageer maar meteen op mijn stelling als je wil. Eh, nou, ik ben het mee oneens. Als we kijken eigenlijk naar de wetenschappelijke studies die er tot nu toe zijn, niet alleen die ik zelf heb gedaan, maar ook eh, daarbuiten in Amerika zijn er ook heel veel gedaan. Dan wijst het eigenlijk uit dat het eh, geen verarming is, als je in ieder geval bekijkt op sociaal vlak, dat is ook mijn gebied. Een voorbeeld daarvan is dat er een, een positief effect zijn aangetoond van het gebruik van bijvoorbeeld Facebook en, en Hives op het sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal is eigenlijk de alle zeg maar van je sociale connecties. Dus het vinden van een kamer of een baan of het ja. krijgen van advies of het lenen van geld en dat ja. soort dingen. En eigenlijk al die studies laten zien dat dat een positief effect heeft. Dat komt ook omdat ons sociaal netwerk ook uh, uh, vergroot. Dat betekent niet dat er mensen bijkomen die we niet kennen. Maar zoals een, uh, een spreker net ook zei... Van, dat we weer contact kunnen hebben met mensen die we kennen uit het verleden. Maar die we uit het, uh, uit het oog verloren waren. Ja. Zoals uh, middelbare schoolvrienden, studiegenoten, et cetera. Ja. Dus daardoor wordt ons netwerk weer groter. En dus ook het sociaal kapitaal. Maar je netwerk mag dat ik vragen, alleen ja. Je netwerk als ik mag... Uh, er wordt ook veel meer ingehackt, inge zeg maar, door mensen gewoon met asociale mentaliteiten. We hebben al eens eerder Twitter hier een klaagmuur genoemd. Je, je, daar worden mensen ook door geraakt. Daar ne neemt het geluk niet, niet door toe. Nee, maar dan heb je het wel weer over een ander aspect zeg maar, van het internet. En dat is natuurlijk dat, ja, dat je feitelijk op internet eh, anoniem bent. En dat heeft niks met sociale connecties te maken. Maar dat je daardoor heel makkelijk en anoniem kan reageren op, op van alles en nog wat. En ja. dat daarom mensen ook grover worden. Zeg maar. Zelfs als mensen in een groep zijn worden ze ook grover omdat ze anoniem zijn. Of zich ja. anoniemer voelen. En dat zie je op internet ook. Maar ja, dat is wel weer een ander nee, aspect. Zeg maar, absoluut. De... Maar over ja. vriendschap. Hè? Want je heb het eigenlijk over vriendschap. Als ik zeg echte vrienden mm -hmm. heb je niet op internet... Ben je dan ben je ja, het dan mee eens? Dat ook, ook. Ja, ja, je ja, ze daar ook? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar naar, naar de mensen die connecties die je bijvoorbeeld op Facebook hebt, dan zitten daar ook je uh, uh, goede vrienden tussen. Uh, maar die zijn inderdaad niet zo heel veel. We hebben nou, maximaal tien echt goede vrienden, zeg maar. Mm. En daarnaast zijn al die connecties bestaan uh, uit, uit uh, secundaire vrienden, noemen we dat dan. En dat zijn kennissen, sportgenoten, ja. uh, studiegenoten, et cetera. Dus mensen die je soms maar één keer in het jaar spreekt. Mensen die je elke week op je werk ziet, maar waar je niet zo heel veel mee hebt. Nee. Maar het zijn wel deze mensen die je kent. Nee, snap dat is een je... beetje het gewarende. Maar jij zegt het is niet zo dat je geïsoleerder raakt als je uh, door het digitale tijdperk... dat je daardoor je echte vrienden fysiek uh, meer uit het oog verliest. In jezelf gewoon meer in, in een kleinere wereld komt te zitten? Nee, nee. uit het grootschalig studie van mijzelf blijkt ook dat mensen gewoon nog steeds het face-to-face -face contact uh, waarderen en willen hebben. En dat het dus online, de tijd die ze online besteden niet ten uh, oh. nee. koste gaat van face-to-face -face contact. Oké, okay. nou, dat is het, uh, absoluut niet zo. Ga jij vanavond ja. de kroeg in, Marjolein? Ja, ik ga zeker de kroeg in. Ja. Nou, en zonder, zonder nee. iPhone. Um, die neem ik inderdaad niet mee. Nee. Kijk, Stop. nou, heel veel plezier uh, vanavond <laughs> daarbij. Marjoleine Anteunus, uh, communicatiewetenschapper en gespecialiseerd in die, in die aspecten van de nieuwe media. Vanavond kijkt zij dus niet op Nederland 3 om half 9 naar het nieuwe WNL-programma Vrijdag met Vrienden. Daar gaat eigenlijk daarover. Uh, Alexander Smit reageert uh, ook oneens met de stelling dat jeugd dommer wordt door digitale media. Integendeel, en uh, nodigt juist uit tot meepraat en kennis nemen. Dini zegt mij: hashtag oneens. Via het grote paardenforum bokt, deelt men lief en leed, zelfs bij over. Leiden regelt men bloemen en komt men naar de uitvaart. Kijk, kijk, kijk. Paul Breddels zegt, ik woon in het buitenland door, door FB en WhatsApp... en ik kan over alles meepraten als ik weer in Nederland bij vrienden ben. Het is, het is een verrijking, zegt hij. En echte vrienden 82, zegt ook oneens. We zijn al echte vrienden uh, sinds 1982. En door sociale media ben, zijn we juist hechter dan ooit geworden. Uh, meneer Drijfhout uit Olderkerk, goedenavond. Ja, goedenavond. Met, met Olderkerk, dat klopt. Nou... Uh... De stelling, is, uh, daar zit ik eigenlijk niet tussenin. Het ja. is niet een verarming, maar dat ligt aan jezelf. Ik heb dus geen Twitter, ik heb, ik heb geen Facebook, ik heb zelfs geen mobiel. Nou, dus dus hoe, hoe ga je ermee om? Vroeger zijn ze ook de telefoon is een verarming, de, de tv is een verarming. Maar ja, het is natuurlijk zo, hoe ga je ermee om? En vrienden, en dat is weer wat anders, vrienden heb je alleen maar als je ze in de ogen kan kijken... Dat is helemaal waar. Oké, okay, meneer je dankjewel. Dat, dat is helder. Hans zegt op mijn stelling: het digitale tijdperk is een verarming. Ik denk dat het een verarming is. Mijn zoon is twintig jaar, maar mist alle sociale vaardigheden door Facebook. Zo, dat is heel openhartig. René Kuiper zegt: uh, vanwege Facebook heb ik weer contact met verloren vrienden en dat verrijkt mijn leven. Frans Wallet zegt eens. Eerdmans, waar is de tijd gebleven van flirten in de kroeg? Alles maar digitaal. Zo ook deze reactie zegt hij. Dat klopt helemaal. Frans, misschien uh, kan je de kroeg in maar Marjolein is er in ieder geval ook. Uh, dat scheelt. Uh, Jan bloem -Kolk uit Amsterdam. Met mij? Ja, met jou, Jan. Goedenavond. Uh, nou, ik vind het een uh, verrijking, dat uh, internet. Ja. Ik bedoel, uh, men heeft het voornamelijk over die sociale netwerken. Ik bedoel, maar dat is nog niet een promiel van de mogelijkheden... wat je met, uh, met het internet en met het hele digitale gedoe nee, kan doen. Maar dat... dat... Vroeger gingen we naar de bibliotheek. We waren een halve dag bezig om dingen uit te zoeken. Nou, vul je een aantal termen in bij Google. En binnen vijf minuten heb je, heb je een resultaat. kan ook bangstigen Jan. Dat beeld van alles is Sorry. mogelijk. Je wordt er misschien een beetje angstig van. Ik, ik, ik benut het nee, niet. Absoluut niet. Absoluut nee. niet. Ik word er niet. Nee, nee, nee. Ik bedoel niet, je moet het kanaliseren. Ja. Kijk, ik bedoel, ik uh, concentreer me voornamelijk op uh, films kijken. Ik bedoel, dat, uh, dat loopt dan via Usenet. Ja. Nou, dan krijg je de beste films, krijg je binnen. En, en die zoek je het gewoon uit, uh, ja, wat je wil zien op dat moment. Ja, dat klopt. Maar uh, wat is er meer... Bij ja. Bijvoorbeeld, hè? Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Nee. als ik bijvoorbeeld als ik een uh, medische vraag heb, ik bedoel, uh, ik ben eventjes bezig. Uh, na binnen twee minuten heb ik het antwoord. Ja, ik zo bedoel, gaat dat. Of... Ik bedoel, ja, en het, het internet is niet uh, alleen sociale netwerken. Ik bedoel, ik denk dat een hele hoop mensen zich daarin laten slepen, omdat het gewoon wel gezellig is, een beetje... Ja, je hebt allitering. wel gelijk, ja, ja, ja, We, we, we, we ik... Delen. Nee, precies, wij nee. hebben ons gebaseerd op de, de, vooral de sociale, sociale media, maar je hebt gelijk, er zijn natuurlijk veel, de, vele andere mogelijkheden Kijk, van... Ik, ik ben nog van de oude stempel, dus ik weet precies ook hoe ik die sociale media moet gaan gebruiken, want ja. het is echt, 80% het is allemaal fake wat, uh, wat er rondloopt, dat, dus je, maar, dat... ik, je, je een beetje, een beetje wat balletjes opgooien. Dat is punt, hier, je weet daar. ook niet of het echt is. Jan, ik zet het punt. Dag, dankjewel. 081121, uh, de digitale tijdperk is een verarming. Even naar Aad Zonneveld uit Den Haag. Dat klopt, meneer, uit de mooie stad achter de duiding. Ja, dat zo is het. Nou, ik vind het inderdaad een verarming. En waarom? En, nou, ik ken niet eens, ik, ik, ik, kan, ik kan amper met digitale klokjes al uitzetten, dus internet heb ik totaal geen bestand van. En ook Facebook en uh, Twitter, weet ik veel, een huis. Maar ik word al jaren door geterroriseerd, en dan krijg ik gewoon te horen van vrienden en vriendinnen. En het is geen leuk verhaal, meneer. Geteoriseerd door mensen die met u op, op, op Facebook willen, bijvoorbeeld. Nee, ik heb dat niet. Ik heb het totaal geen verstand. En ik haat dat. Ik word zwart gemaakt, onder andere bij de omroepen... waar ik al tientallen jaren zeer populair bij was. Maar dat gaat vooral via de digitale snelweg, zegt u. Daar, daar loopt u die... Uh... Ja. Oké. Okay. Terwijl twee maanden geleden stond er iets heel positiefs in mij. Omdat ik jaren als unpargende in de hongboog gepregeerd heb. Ja. In kleur. En er waren gewoon iets van uh, tientallen... Uh, allemaal positieve berichting en uh, geweldig nou. en uh, ja spectaculaire me bedenk uh, allemaal niet meer. Dat enkel maar uh, leuke complimenten. Maar ja. in zijn algemeenheid uh, vind ik het een item. Um. Helder, dank u, Aad Zonneveld. Het is, het is ook meteen de laatste bellen die wij toe kunnen laten in deze avondspits. Zowel digitaal als telefonisch. We sluiten de lijnen, want het, het zit erop. Wim Dorsman, excuus, uh, die belde nu ook weer een keer. Die meestal twittert. We komen de volgende keer weer, weer aan bod. Uh, wij sluiten af deze vrijdagavond uh, met avondspits. Straks gaat Brans met Boeken verder. Met daarin schrijft ze Dorinda van Oort te gast. Vanavond dus de eerste aflevering van Vrijdag met Vrienden. Het nieuwe programma van Omroep. Op WNL op Nederland 3. En Eva Jinek praat met de beste vrienden van Rute Wild. Gewoon face-to-face -face, ouderwets. En dat is ook ouderwets op tv te zien. Niet op internet, maar vanaf half negen op Nederland 3 dus. Tja, en Eva heeft het zeer druk. Want ook zondagochtend is ze weer te zien. Dan op Nederland 1 met Eva Jinek op zondag. Dan ontvangt zij op de Paarse Bank. Kane en Ronald Plasterk. En Monik Hendricks. Nou, dat is al een mooie volle bak. Wij zijn er maandag weer. Gewoon om half 7. Hier op Radio 1. Heel fijn weekend. En graag tot maandag. Dag.